Er bestaat nu al vrij geldverkeer van Nederland naar Marokko, maar niet andersom. Dat is vooral lastig voor Marokkaanse Nederlanders die te goede hebben in Marokko. En ook is het een probleem wanneer een Marokkaanse Nederlander recht heeft op een erfenis. Van der Laan wil later dit jaar een delegatie uit Rabat uitnodigen om de kwestie definitief te regelen. Luchtvaartmaatschappij Air France KLM heeft in het derde kwartaal een netto verlies geleden van 295 miljoen euro. In dezelfde periode, een jaar eerder, leed het bedrijf een verlies van 508 miljoen euro. De cijfers zijn slechter dan analisten hadden verwacht. Het vrachtvervoer liep flink terug en het vervoer van passagiers daalde met 4%. De luchtvaartmaatschappij ziet wel tekenen van herstel, maar zegt dat de economische omstandigheden moeilijk blijven. Air France KLM wil dit jaar 1700 banen schrappen via natuurlijk verloop en hoopt in 2011 te spelen. Natuurbeheerders in Kenia zijn begonnen met het vervoeren van duizenden zebra's en gnoes naar het nationale park Amboseli. En daar moeten ze dienen als prooi voor leeuwen en hyena's. Die vallen nu geregeld vee aan van boerderijen rondom het natuurreservaat. Zo'n 80% van het vee zou al verslonden zijn. De leeuwen en hyena's worden op hun beurt regelmatig afgeschoten door boeren die hun vee proberen te beschermen. In totaal moeten in een maand tijd 7000 dieren met vrachtwagens worden vervoerd. Het is volgens deskundigen een van de grootste dierenverplaatsingen ooit in Afrika. Het weer, periode met sneeuw en de temperatuur ligt een paar graden onder nul. Langs de kust kan de sneeuw gaan stuiven. Morgen wordt het in de loop van de middag vanuit het noorden droger, maxima dan rond het vriespunt.